binnenkort op dit station station Your soul Dit is Winterse 50. Winterse 50. Wil je meer weten over de Winterse 50? Kijk dan nu op www.winterse50.nl en blijf luisteren want hij komt er weer aan.